Het CPB spreekt van bescheiden groeicijfers waarmee het verlies aan groei tijdens de recessie vooralsnog niet wordt ingehaald. Door de hogere inflatie en door allerlei maatregelen daalt de koopkracht zowel dit jaar als volgend jaar met 3 kwart procent. De werkloosheid daalt van vier en een kwart procent dit jaar naar 4% procent volgend jaar. Het CPB noemt dat een positieve verrassing. De economische groei komt grotendeels voor rekening van de uitvoer. Het CPB benadrukt dat er nog steeds veel onzekerheden zijn. Zo zijn de recente ontwikkelingen in Japan niet meegenomen in de cijfers. De Israëlische oud-president Katzav is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Tel Aviv achtte bewezen dat Katzav verschillende vrouwen heeft verkracht. In 2003 en 2005 heeft hij tijdens zijn presidentschap twee vrouwen verkracht. Verder was al bewezen dat hij in de jaren eerder ook in de fout is gegaan. Toen was Katsaf minister van Toerisme. De politie ontruimt vandaag elf kraakpanden in Amsterdam. Het is voor het eerst dat dit in de hoofdstad gebeurt... sinds het hof in Den Haag in november een tijdelijke streep door het kraakverbod zette. Zes mensen zijn vannacht in aanloop naar de ontruimingen al gearresteerd. Drie wilden een politieauto in brand steken. Drie anderen probeerden de ruiten van twee banken in te gooien... uit protest tegen de ontruimingen. Minister De Jager van Financiën prijst het besluit van de top van ING om af te zien van de bonus over vorig jaar. Op Twitter spreekt De Jager van een zeer goede stap. Er is een signaal dat zelfregulering en de reactie van het publiek wel degelijk werken, zegt De Jager. De leden van de raad van bestuur van ING hebben besloten dat ze geen variabele beloningen uitgekeerd krijgen, zolang de bank en verzekeraar nog staatssteun ontvangt. Het weer in het noorden is nog bewolking, verder overal zonnig. Het wordt 11 graden op de wadden tot 15 à 16 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog iets warmer. De dagen daarna minder zon en wat frisser. Dit was Stenhoi. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service...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 Zandvoort, het is dinsdagochtend een bijzonder goedemorgen. U bent beland in uw aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u weer mee terug. In de tijd, een reisje door de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En we met alleen maar mooie oud-Hollandse muziek. Als opening we onze, onze herkenningsplaat. Onze herkenningsmelodie, hoe je het ook wil noemen. Louis Davis met weet je nog wel oudje. En de volgende plaat van een man geboren op 18, in 1889, 7 maart 1889, en overleden op 28 maart 1957. Kees Pruis is zijn naam, was een Nederlandse cabaretier en volkszanger... die vooral bekend werd en populair werd tijdens de Interbellium. Hij staat vooral bekend om Zij die niet slapen uit 1921... de kleinste in het Groene Dal, in het Stille Dal uit 1926... En ik zou wel eens willen weten wie mij thuis heeft gebracht op 1927. En de populaire feestmars. En dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. In 1929 en twee ogen zo blij, ook hetzelfde jaar. En ik heb een spijker in mijn schoen, 1931. En Oosterzand, ze hebben mijn sokken gestolen. Dat was in 1939. En ook nog in 1947 zit ik op mijn duivenplatje. Pruis was aanvankelijk groenteboer, alvorens hij dankzij optredens in cafés en kleine theaters een populair revuezanger werd. Prijs debuteerde in 1914 als een zanger in de Schouwburg van Haarlem. Hij stond bekend om zijn vrolijke, luchtige liedjes, waardoor hij de bijnaam The Gentleman Humorist verkreeg. Prijs was een van de eerste Nederlandse zangers die vaak op de radio optrad. Ook goed, hij kon ook goed dronken mensen neerzetten. Wat hem goed van pas kwam tijdens een komisch liedje als Waar woon ik uit 1925. En ik heb voor vannacht een kruier afgehuurd. In 1935 was dat. Ondanks zijn lichtvoetige reputatie nam Pruis ook wel eens ernstige geëngageerde nummers op. Zoals Zij die niet slapen. Dat was 1921. En na de Tweede Wereldoorlog vormde hij samen met zijn zoon Jan Pruis. Een revue-duo genaamd Mr. Young en Mr. Doel. Hij trad op voor Nederlandse soldaten in Indonesië gelegen waren. Die in Indonesië gelegen waren. En in 1957 overleed hij helaas aan een zware ziekte. En wij gaan genieten van een nummer uit 1930. Kees Pruis nu op de radio met Hallo hier Hilversum. Dit is ZFM. ZFM. Meneer dames. Ici Radio Paris. Je vais avoir l'honneur de vous annoncer. Hier is der Deutschland sender König Fußball Außen, auf Welle 1300. Wir bringen ihnen Hallo, hallo, it Radio budapest Ladies and gentlemen, de London and Devontree Station's calling. Hier, Hilversum Holland. Algemeen programma. Geesprosz zingt voor u. Hallo, hallo, hier Hilfersen, hier is de radio. Uw vreugde het huisgezin, men amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en heren uw genie. Uw vinding brengt in de menigthuis geluk en harmonie. Uw vinding bracht je mee naar huis, geluk en harmonie. We made a house of luck and harmony. Dat doe ik niet meer, vraag op straat niet meer aan een meneer. Heeft u een sigarenbandje, heeft u er voor mij bewaard? Heeft u een sigarenbandje, ik heb er al heel wat opgespaard. Heeft u een sigarenbandje, ben zo blij als u het Ja, in het blokje van drie horen we als eerste Kees Pruis met Hallo hier Hilversum. Het plaatje was opgenomen in 1930. En daarachteraan hoorde u ap en Greetje Scholten met Heeft u een sigarenbandje? En dat is ook uit de jaren 30. Ik heb weinig over de, de formatie kunnen vinden. De familie Scholten kennen we natuurlijk allemaal, Bob Scholten. Maar Ab en Greetje Scholten, die uh, ja... Er is weinig over te vinden, maar over het liedje zelf heeft u een sigarenbandje. Misschien dat u het nog weet, misschien dat u het nog kunt herinneren. In de jaren dertig was het de raasje. Tegenwoordig is het de raasje voor de jeugd om voetbalplaatjes te sparen. Maar in de jaren dertig waren dat sigarenbandjes. En de volgende artiest die u nu op de radio gaat horen... is geboren op 5 april 1886... Toen heette hij willem frederik Christian Dieben. En hij is overleden op 9 april 1944. En u kende hem waarschijnlijk onder de naam Willy Derby. Hij was een Nederlandse zanger die in de periode tussen de Tweede Wereldoorlog... onder de naam Willy Derby, een van de populairste artiesten van Nederland was. Tot zijn bekende liedjes behoren het plekje bij de molen. Daar bij die molen. Twee ogen zo blauw. Pinda, Pinda, Lekka Lekka en Smartlappen als Hallo bandoen en Vieren Schooiers Hart. en Droomland en Witte Rozen. En wij hebben voor u uitgekozen Hallo Bandoen. Willy Derby nu hier op CFM Zandvoort op de radio. De kleine moedertje stond tegen op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheep van de Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zacht stem van haar zoon. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik.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 ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken. Mijn allerlaatste gulden waard. En ontrood zegt hij dan moeder. Nog vier jaar, dan is het om. Als je lief, wat zal ik je pakken? Als ik weer in Holland kom. Hallo? Landen?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 Deens, moeder zegt hij lachen, ik praat de jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het machtig. zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenen neer. Hallo, Dan, ja moeder hier ben ik.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 Alleen op microfoon gebiedt tante van geen maat. Ze heeft een zeslams toestel met een loudspeaker zo waar. Die brult hem gans dag, de hele buurt hard bij elkaar. Mijn tante toch heeft radio, maar dat ding verveelt me zo. ta da Begint al vroeg met gymnastiek, daarna of muziek.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 Lief zet hem voor het open raam, dat muisje krijgt een staart. De hele straat is nu al onbewoonbaar, gaat voor klaar. Mijn tante toch geeft radio, maar dat ding verveelt me zo. <tiedertijd> Begin al vroeg met gymnastiek, daarna nog vol muziek. <tiedertijd> zeg ik heb de wereld raadloos aan Voor een schijntje. Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist beslist de hele buurt.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 dan je vroeger eten, die je gade die heere dan moet je gaan varen, trek je voor goed overzeer. Denk je niet meer aan het dan sneeuw. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en neem u mee, terug in de tijd, een reisje door de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zojuist waren we in 1929 met Willy Derby met Hallo Bandoen. En erachteraan Bob Scholten, die ook bijna elke week hoort. Er heeft al zoveel plaatjes gemaakt in de jaren 30. Bob Scholten met Tante To heeft radio en die, die plaat werd opgenomen in 1934... Muziek van Bert van Dongen. Eenmaal moet je varen. En die plaat werd in 1935 opgenomen. En uh, van Bert van Dongen heb ik eerlijk gezegd uh, overal gezocht. Maar eigenlijk weinig informatie kunnen vinden. En de volgende formatie. Die we voor u gaan draaien. De jonge vierenfluiters. Met muziek door het leven. Daar kon ik ook weinig over vinden. Althans. Ik kan u vertellen. Rita Hovink. Zangeres geboren in 1944 in Beverwijk... en overleed op 7 september 1979. Bekende dame, Nederlandse zangeres... had een dramatische tambre... en hij heeft haar grootste bekendheid te danken... aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer Laat Me Alleen. En die plaat hoort u nog regelmatig voorbij komen... op diverse radiostations hier in Nederland. En uh, Rita Hovink heeft samen met de formatie... Uh, de Jonge Vlierenfluiters... een... Uh, ja... Wat liedjes opgenomen en daartoe toerden ze ook mee door Nederland. U gaat luisteren aan de jonge vlierenfluiters met muziek door het leven. Dat nu hier op ZFM Zandvoort. MUZIEK Meisjes en knapen, opgewekt, gaan we op stap. Wij wandelen de wereld door. En dan klinkt ons wandellied in koor steeds vooruit. Meisjes en knapen, naar de zon en het geluk. Frank en wij trekken wij en wandelen, daar hoort u Met muziek, met muziek, kijk je op geen kilo meer. Met muziek, met muziek, is het wandelen een genot. Ver van huis gaan we kamperen, in het groen staan onze kant. Marcheren het leven lang rondom ons heen. Frank en vrij, gerekten wij en zingen er ons vrolijk niet.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 Geboren in Emuiden op 8 augustus 1937. en overleed op 12 november 1987. In Stockholm was een Nederlands-Zweedse zanger en liedjeschrijver. Cornelis Vreeswijk werd in 1937 in Emuiden geboren. als oudste van vier kinderen. Zijn vader, Jacob Cornelis Vreeswijk. had een taxi- en garagebedrijf in 1950. Cornelis was toen 13 jaar oud.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 Vraag de er maar eens naar. Bah, wat, wat pies, Louise. Louise was een leuke meid, benauwelijks 18 jaar. Ze was een petit punerfuus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er nog een trap. En telkens als ze weer bevond, riep mama, bleek toch af, Louise.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 Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft ons die mosterkuren toch niet afgeleerd Ze ligt er nu de mosterd af en smult toch geen zo pijn, Alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn Lovie, ze zit niet op je nagel te bijten, wacht vies, Louise Je zult met dat bijten je vingers verslijtend, wacht wat vies, Louise, hou oh, met dat bijten nou, oh, anders zet je een stok. Je kleine vingertjes. zijn toch geen lollies, lieve pap. Louise, zit niet op je nagel te bijten, wacht. Wat wies, Louise.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 Hou oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zitten op geen lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagel, de bijtenbak, wat bies van zoals u gemerkt hebt, we nemen u mee op een reisje door de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70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 Schoon ik er niks te zoeken had, vond ik daar mijn grootste schat. Een engel en ze had een wipneus en een kersenmond. Kersenmond, kersenmond. Ze had een wipneus en een kersenmond en wangen als twee appetjes rond. Nee, nooit vergeet ik deze dag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 Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. En bij het gast ligt in de laan, gaf ik haar koel een zoen op haar wip leus en haar mond. Op haar wip leus en haar, mond. haar, leus en haar mond en wangen als die appetjes zo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 Jaar zijn heen gegaan, en onze liefde bleef bestaan, op ons bankje in de laan, kijk ik nog even de graag, naar de witteus, en haar kersenmond, Kersenhond, kersenmond, naar haar witteus, en een kersenhond en wangen als bij appeltjes rond.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 Ik wens u nog een hele fijne week. En graag, misschien tot volgende week en anders. Tot ziens. Man, are you swinging? Wait a moment. Heb jij gehamsterd, Johnny? Ik heb niet gehamsterd. Heb jij niet gehamsterd? Nee. Wel, dat is maar goed ook, want er is nog roze man. Zullen we het daar maar op houden? Okie dokie. Op de schutting van de speeltuin hing een heel groot bulletin. Daarop stond met zwarte letters, sla geen grote voorraad in. Koop slechts koffie, thee en suiger nodig voor een korte tijd. Anders raak je eerst je centen en daarna je voorraad kwijt. Doe weg die bus met koffie, doe weg die bus met thee. Koven niet de Amsterdam de voorraad valt dan mee. Doe weg die fles met olie, doe weg die zak met meel. We hoeven niet te hamsteren, er is toch Roosevelt. Op de wagen van lijn 11 stond een dame rood van kleur. In een diep gesprek gewikkeld met een lange conducteur. Ze wilde tien, vijf, witte kaarten vast in voorraad nemen gaan. Maar de conducteur zei, dame hamsteren, raad ik niet aan. Doe weg die bus met koffie. De weg die bus met thee oh, Boven niet de Amsteren, voor het valt wel mee De weg die fles met olie, de weg die zak met meel oh, Boven niet de Amsteren, er is nog reuzeveel Hier in Holland was een echtpaar, waar een zesling werd besteld Drie gezonde flinke jongens en drie is wel geteld De wet is pak, u heeft gehamsterd en u weet dat dit niet mag Weldra kwam toen de politie en hem acht stuks in beslag Doe weg die bus met koffie, doe weg die bus met thee We ben niet de hamsteren, de voorraad valt wel mee Doe werd die fles met olie, doe werd die zak met meel We ben niet de hamsteren, er is toch reuze veel. In ons mooie Nederland, aan de gedempte Zuiderzee Daar eet iedere Nederlander van de grote voorraad mee De regering heeft zorg voor het Hollandse gezin Niemand hoeft zich bang te maken, sla dus niet onnodig in Toe wet die bus met koffie, toe wet die bus met thee We hoeven niet de Amsterdam voor het valt van mee Toe wet die zak met olie, toe wet die fles met meel We hoeven niet de Amsterdam, er is nog reuzeveel Koffie, thee, benzino, olie, koffie, thee, benzino. olie, koffie, thee, benzine, olie, er is nog reuzeveel. 106.9, dit is ZFM. De olieman van het Pleintje ging zijn radio verbanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden